Met het NOS journaal. In Grigny, in voorstad van Parijs, is een passagier gevallen. 20 tot 30 gemaskerde jongeren drongen de trein binnen die op het station stonden te wachten. Een paar minuten tijd gingen ze van wagon naar wagon en beroofden ze inzittenden van geld en hun mobiele telefoon. Bij de roof gebruikten ze onder meer traangas. De overval was zaterdagavond, maar is nu pas bekend geworden. Op Cyprus wordt gewerkt aan een variant op het reddingsplan voor de banken. Het plan staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken een extra belasting moeten gaan betalen. Bekeken wordt of er een manier kan worden gevonden waardoor kleine spaarders voor een deel of helemaal worden ontzien en grotere spaarders meer moeten betalen. Marokkaanse jongens worden thuis drie keer zo vaak mishandeld als autochtone jongens. meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Daaruit blijkt dat 1 op de 5 Nederlandse jongens wel eens te maken heeft met grof geweld. Bij Marokkaanse jongens was dat 1 op de 3. Volgens de onderzoekers verklaart kindermishandeling ruim 50% van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in criminaliteitsstatistieken. In de Irakse hoofdstad Baghdad zijn 22 doden gevallen. Bij een bomaanslag in Sjiïtische wijken zijn zeker 80 gewonden. Slachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen, voornamelijk bij kleine restaurants en bushaltes. Het is vandaag tien jaar geleden dat Verenigde Staten en Groot-Brittannië, gesteund door andere westerse landen, Irak binnenvielen en een eind maakten aan het regime van Saddam Hussein. In de sint pietersbasiliek wordt vanochtend paus Franciscus geïnstalleerd. In Rome worden een miljoen mensen verwacht. Sint-Pietersplein stroomt al vol... onder wie staatshoofden en regeringsleiders... namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima bij de inauguratie aanwezig. Dan nog het weer bewolkt. Af en toe regen. Eerst in het zuiden, maar later ook in het midden van het land. Temperatuur vanmiddag 3 graden in het noorden... en een graad of 7 in het zuiden. Ook morgen weinig zon... En wel wat winterse neerslag. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam. Veel geduld hebben tussen Blarikum en Muiden. staat 11 kilometer door een ongeluk op de wisselstrook richting Amsterdam. Die is een tijd dicht geweest, maar de weg is nu weer vrij. Daardoor staat het stil op de A6 richting Muiden. Tussen Almere stad en het knooppunt Muidenberg. 8 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 5. A9 uh, richting Amstelveen. Langzaam rijden tussen Beverwijk en Badhoevedorp. 8 kilometer. A12 naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en het Malieveld 6. En op de A2... Vanuit Hoek van Holland naar Gouda 5 kilometer file tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion by SP, het hele jaar door daar is mij.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 En heeft heel veel mooie hits gescoord. En ditmaal kozen we voor de singles Skin Trades. Natuurlijk, wederom muziek uit de jaren 80. Even na drie uur, welkom terug bij Somfort op zondag. We zijn er nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En wat we in dit uur allemaal gaan doen, dat hoor je van Albert-Jan. Albert-Jan. Ja, uiteraard gaan we straks weer even kijken naar de tussenstanden... in de eredivisie van de vandaag. De, de wedstrijden die momenteel uh, uh, bezig zijn. Ja, er is wel een en uh, ander ja, gebeurd. er is weer een ander <lacht> zo, zo, zo, zo. Dus uh, ze zitten niet stil. Zo nee, niet, zeker niet in de Kuip niet. als in Alkmaar. Maar goed, daarover straks meer. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En luisteraars, houdt u pen en papier bij de hand. Want daar zitten weer een paar hele leuke evenementen in en rondom Zandvoort aan te komen. En uh, wellicht dat u dat even wil noteren. Dan kan u zeggen, ik heb tenminste pen en papier bij de hand. Uh, uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort tussen uh, de muziek door en uh, ja, wat voor muziek. Veel muziek en uh, veel voetbal. Het tweede uur. En de WhatsAppjes uh, zijn ook weer welkom, mocht je mijn telefoonnummer weten. Die van jou kan het nog niet, hè? Nog niet, maar... Nee, dat wordt daar gewerkt. Ik ben in blijde verwachting. Ze zijn welkom, hoor. Uh, SMS naar 06... 1010 uh, nog iets zeg maar dus, uh, en dan komt het vanzelf wel goed dus heb je een verzoek plaatsen laat het weten aan uh, CFM wij draaien met alle plezier kan ook gewoon naar uh, Albert Jan bellen op 023 57 319 -69. hij heeft pen en papier bij de hand dus dat komt helemaal goed hier is Madonna Alleen, ik laat me tranen, ik laat ze in mijn stromen en ik sluit mijn ogen. zie verschijnt in mijn dromen. Ik val zo weg, je warmt je naast mijn lichaam. Maar zeg me, waar is het misgegaan? Ik voel heel even, je hand in de mijne en je lippen.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 Hoort op de radio vandaag dat we, uh, voor je draaien bij Zandvoort op zondag op uh, zondag 17 maart 2013 ja je zei het uh, aan het begin uh, van het programma en ik aan het eind van het uh, eerste uur ook al van ja, er is al wat een en ander gebeurd hè, bij de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. You know enough. Oh, zo so die jodel. Dus uh, ja, dat is... Uh, nou, ik zeg niks, jij bent nee, het oké, okay, nou, dan, het daar gaan we dan hè. let op. AZ, Ajax begon om half drie. Op dit moment een tussenstand van 0 tegen 2. Dus dat betekent dat Ajax weer virtueel uh, bovenaan staat op goed, dit heel moment. heel goed erop. Dan gaan we naar Feyenoord kijken, Obeltje. Ja, Feyenoord tegen FC Utrecht. 1 tegen 0. En u mag één keer raden wie gescoord heeft. Juist ja. Ja, oh, dat zal eens niet zo zijn. <laughs> zo, dus, zo dadelijk om half vijf, dan gaat de topper van Wel, de week beginnen. Ja, zeker. zeker. Dat is uh, FC Greunen tegen FC uh, Twente. Nou, die wedstrijd kunnen we in het uh, laatste half uur van dit programma nog even gedeeltelijk meenemen. En verder heel veel andere onderwerpen en lekkere muziek. Houd de radio op CfM Salford met Nu Pink. Hier is Just Give Me A Reason.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 Was deze single in private een beetje een nakomertje voor deze dame, Dusty Springfield. Een nakomer heeft ze gekregen. Met deze single wel lekker om weer eens terug te horen op de Radio bij ZFM. Ja? Leuk zeg. Komt hij aan hoor. ZFM Russe Radio. Pit Report. Ja, want we gaan het hebben over de Zandvoort Dennis van der Laar. Die is lekker bezig zo in de racerij. Ja, want uh, in de tijd dat uh, de Formule 1 ook getest hebben in, uh, in Spanje, in Wellen, uh, hebben we ook uh, de Formule 3 coureurs uh, getest in uh, Barcelona. En daaronder ook de Zandvoorter Dennis van der Laar. Want die heeft tijdens de eerste collectieve 4 f F3-test in Barcelona een uitstekend debuut gemaakt. Het afgelopen seizoen heeft de Zandvoorter al eerder bij het team van Frits van Amersfoort gereden in het Duitse Formule 3 kampioenschap. En dit seizoen hoeft hij mooie, resulta de mooie resultaten te halen voor het team in de internationale competitie. Tijdens het testweek in de Barcelona heeft van Amersfoort Racing een uitstekend debuut gemaakt. Dat Dennis van der Laar er zin in heeft blijkt wel uit de resultaten. Ik denk dat ik met een elfde tijd op de vrijdag en een zesde tijd op de zaterdag en dan heb ik het over twee weken geleden heb laten zien dat ik er klaar voor ben om mee te strijden op dit niveau al dus de jonge Zandvoorter. Hij gaat zich de komende week nog voorbereiden op de test in Monza om vervolgens in het laatste weekend van maart weer mee te mogen doen op hetzelfde Italiaanse circuit als het er echt om gaat. Voor het var betekent uh, het uh, vernieuwde via Formule 3 kampioenschap het debuut van Van der Laar. We gaan hem volgen, de Zandvoorter. Tot zover het race dus bij CFM. Zometeen even de middagende. Dan hoor je van Albert wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Maar eerst gaan we luisteren naar Michel Tello. Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais en beginnen te vallen. Nog een keer, vriendin, als ze, als ze, als ze, als ze,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 A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Lato!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 Você me mata, ai, als te pego. Ai, ai, ik te pego, viu ik Oh! Oh! Nossa, ik oh, yeah. Michel Tello, hoor je. En I say Chupago. Dat allemaal bij Zoffert op Zondag. Waar het uh, inmiddels half vier is geworden. En dat betekent tijd voor de evenementagenda. Jan, go ahead. En terwijl je het, het zomerse liedje opzet. Breekt hier weer de zon even door. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, we gaan de goede kant op. Luisteraars, ja, momenteel genieten de, de liefhebbers van de Classic Concerts. De reeks. Uh, momenteel van het Hoorns Byzantijnse Koor. Onder leiding van Grigory Sergé Slalerio Dat uh, concert begon van vanmiddag om drie in de kerk. En het belooft een mooi concert te zijn en we zullen de reacties afwachten. Dan gaan we vast naar de dinsdag 19 maart. Dan is het Ladies Night in Circus Sandvoort met de film Valentino. En dan hebben we het over het Gasthuisplein nummertje 5. En dat, duurt, dat kost 12,50 euro per persoon. En dat begint allemaal dinsdag om half acht. De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames uiteraard. Lekker een avond uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken en nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet Compleet. En dan dat het ladies' night is, is er ook nog een tasje vol verrassingen. En uh, dit is een hele leuke film, een Valentino Nederlandse film, die dus aanstaande dinsdag tijdens ladies' night zal worden vertoond. Nogmaals, 12,50 euro. En uh, ik zou zeggen: laat u verrassen, dames. Uh, dan gaan we naar de vrijdag 22 maart. Dan is er een openingsfeest op de spot. En dan hebben we het over het strand. En wel de strandafgang 23a. En dat begint allemaal om 6 uur en duurt tot kwart voor 12. Op vrijdag 22 maart wordt het strandseizoen van 2013 goed ingeluid met het openingsfeest bij de spot. Kan u niet wachten tot de 22e? Dan is er op zaterdag 16, dat was dus gisteren en vandaag, al een pre-opening. U bent van harte welkom om langs te komen voor een bakkie en een burger. En maandag van 18 tot en 21 maart is overdag alleen de bar nog maar geopend... en zijn ze s'avonds gesloten. En in ieder geval vrijdag 22 maart openingsfeest de spot... en dat begint allemaal om 6 uur. Dan krijgen we een overvol weekend, de luisteraars en inwoners van Zandvoort en omstreken. Want zaterdag 23 maart is het zover, de 30 van Zandvoort. En dat speelt zich allemaal af in de Zandvoort en de omgeving. Uh, dat begint s morgens om half acht en duurt zelfs tot vijf uur. De start van deze bijzondere wandeltocht is vanaf het CP-park Zandvoort. Hierna volgen 30 afwisselende kilometers over onder andere het Noordzeestrand, door het Nationaal Park en langs de ruïne van Brederode. De finish is in het bruisende centrum van Zandvoort. De lente begint in Zandvoort en zorg dat u erbij bent. Zaterdag 23 maart, de uh, 30 van Zandvoort. En dat is van s morgens half negen tot s middags vijf uur. En dan uh, voor zondag, ja, u kunt ze daar niet meer voor inschrijven, maar je bent natuurlijk van harte welkom om daar als toeschouwer en de lopers aan te moedigen. En dan hebben we het over de omloop van Zandvoort. En ook dat is in het circuitpark Zandvoort, omgeving van Zandvoort en het Centrum. En ook dat begint op zondag om half negen en het duurt dan tot vier uur. Op zondag 24 maart zal gelijktijdig met de Runners World Zandvoort Circuit Run de omloop van Zandvoort worden georganiseerd. Een nieuw jaarlijks terugkerend fietsevenement speciaal voor recreatieve en sportlievende sportieve fietsers. De start is vanuit de pitstraat waarna naar de deelnemers een rondje van 4,2 kilometer afleggen op het circuit. Daarna voeren de routes in zuidelijke richting door het Groene Hart over 40, 80, dan wel 120 kilometer. Waarna de finish in het sfeervolle centrum van ons ozo oh geliefde Zandvoort zal plaatsvinden. Eh, zoals ik al zei, inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Maar ook die zondag, zoals al gezegd, de Runners World Zandvoort Run, Ook dat speelt zich af op het circuit strand en centrum van Zandvoort. En dat begint allemaal om half elf op die zondag en duurt ook tot vier uur. En bij de Runners World Zandvoort Run is geen één kilometer hetzelfde. De populaire voorjaarsklassieker trekt tijdens de zesde editie naar verwachting. Schrikt u niet, 15.000 hardlopers naar onze populaire bladplaats. Om tevens het spannende racecircuit, een uitdagend strandparcours, festiviteiten in het centrum en de finish voor de eretribune op het circuit. De ladies circuiren en de mens circuiren, vijf kilometer, spelen zich volledig af op het circuit. En voor de jongste deelnemers staat er een kids -circuit -run en een scholenkampioenschap op het programma. Zeg kom volgend weekend naar Zandvoort en beleef al deze spektakels mee. En we hebben natuurlijk in Zandvoort het centrum, de ondernemers laten zich uh, niet uh, ontoegesproken. Uh, want dan op zondag 24 maart is een dops, dorpsfeest uh, in het centrum van Zandvoort. En dat begint allemaal om half 1 en zal tot een uur of half vijf duren. Dit jaar alweer voor de zesde keer de locatie om extra activiteiten te laten zien zijn naast het gasthuisplein, het Raadhuisplein, de Haltestraat en natuurlijk ook op het stationsplein. Langs het parcours en op de boulevard Blaaskapellen om de sfeer van het publiek en de lopers te verhogen. Komt dat zien, komt dat zien volgend weekend in Zandvoort. Zo voldoende te doen dus in Zandvoort. De komende dagen wordt het in de evenementenagenda bij CFM. Nou, er is ook voldoende te doen in de eerder divisie. Daar gaan we zo meteen naar het volgende plaatje eventjes over verder, Albert-Jan. Over, want ja, de spannende wedstrijd van vandaag, daar is wel het een en ander gebeurd. Dus dat hoor je zo meteen naar deze lekkere gouden oude bij Zandvoort op zondag. Here is Santana and she's not there. <music> Nee, die zegt op de zondagmiddag... Je Santana is satana is she's not there. het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Tens TV, op kanaal 45. ZFM. Nou, voor de krijgt wel lekkere heren, hoor, was dat. Hier is pata pata. met uh, Wordsworth, hè, op de telefoon. Toen denk ik, ik zo'n mooi plekje liggen, weet je wel. Ik denk, nou, daar leg ik uh, pata neer voor uh, 64 punten. Mooi dat dat ding het niet pikt, hè, nee. gewoon. Je moet ook een uh, andere versie nemen. Het is wel pata pata die we zojuist draaiden voor je uh, bij Zandvoort op zondag. Nou, we zeiden het uh, zojuist, uh, Albert-Jan, weer het een en ander gebeurt bij de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn in de divisie. Jazeker, uh, we verlieten nu de stand AZ-Ajax 0-2, maar AZ heeft gescoord in de, in de tweede minuut van de tweede helft en de stand is nu 1 tegen 2. En uh, Feyenoord staat nog steeds voor met 1 tegen 0 tegen FC Utrecht. En straks om half 5 gaat de wedstrijd voor jou beginnen, FC Groningen tegen FC Twente. Ja, we hebben er een weddenschapje opgezet, dus ja. we winnen er zo een biertje bij. Wordt weer een latertje. Dat is, uh, dat is het mooie van het allemaal, mag op een zondag. Toch? Daar is de zondag voor. Ja, zeker, dacht ik ook. Nou, we hebben de zomer een beetje in ons bol. Na pata pata gaan we nog zo'n zomerse plaat voor je draaien. Hier is Patimora met zijn Tashan Boy. Hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Like tides boy Hide and seek, I'll play over I should across the forest, monkey business On a sunny afternoon Jungle light, I'm living in the open Made you think that carries is all Burning bright, I thought it blows a signal to the sky I still wonder, There's a message get to you? the Ze hebben bij Ajax natuurlijk allemaal Tarzan Boys uh, rondlopen... en die hebben inmiddels weer gescoord, hobart Want uh, de stand tegen AZ is op dit moment uh, 1 tegen 3. En dan gaan we naar die andere wedstrijd kijken. Feyenoord tegen FC Utrecht. Daar heeft FC Utrecht inmiddels gescoord, jawel. En het staat daar 1 tegen 1. Ja, luisteraars, ik maak nog even reclame voor aanstaande vrijdag. En dan heb ik het over 22 maart. Want dan is tijdens ons lunchprogramma gepresenteerd door uh, uh, Ruud en An Angela. Uh, dat gaat geen twee uur duren, maar dat gaat drie uur duren. Omdat het uh, precies 50 jaar geleden is dat de eerste debuutalbum van de Beatles uitkwam. En u weet, Ruud is een grote Beatles-fan. En wel op 22 maart 1963 kwam de LP Please, Please Me uit. En het was dus het debuutalbum van de Beatles. En de platenmaatschappij Parlophone bracht het album op 22 maart 1963... met extra Haast Uit in de Verenigde Koninkrijk... om te kunnen profiteren van de inmiddels succes-singles... Please, Please Me en Love Me Do. U bent dus van Beatle liefhebbers aanstaande vrijdag van 12 tot 3... een special ZFM luncht in het kader van het 50 jaar jubileum... van de debuut-LP Please, Please Me van de Beatles. En ook het nu volgende nummer staat u, vindt u terug op dit debuutalbum. Hier komt hij dan. De Beatles, ook wij hebben de Beatles. Jawel, bij Zandvoort op zondag. Als ze zin hebben. Ja, ja daar komen ja. ze aan. Ah. Hoppa. Oh ja. Vrijdag nog veel meer Beatles bij CFM. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Tets TV op kanaal 45. TV? En de digitale kijkers die gaan naar kanaal 40. Hier is Kate Bush en de Watering Hikes. wat ...die werkelijk nooit gaat vervelen... ...deze van K-Bush de The Watering Heights. En daarmee alweer het einde van uur 2 van Zandvoort op zondag. Zo dadelijk zijn we nu nog één uur lang... ...met uiteraard heel veel sport en andere nieuws... ...uit Zandvoort en de regio. Over sport gesproken, Albert Jass, ...zijn er nog veranderingen in de wedstrijden in de divisie? Wat dacht je van AZ Ajax 1-3... ...en Feyenoord Utrecht 2-1? Oké, okay, dus Feyenoord heeft weer gescoord. Was het weer pellen? Nee. Nee. Zijn broer. Zijn broer. Oké, okay, ah, die kennen we wel. Graag tot zo meteen na vier uur en we draaien er nog eentje voor je. Er is Phil Collins en Easy Lover.